To my ja, ik ga naar mijn onderdaag adres. Dat is of ze dat toch niet aan ja. trouwens, als ze er maar een dak boven bovenaan hoofd hebben. Zijn Allee, zo content. in mijn car, over oh, daar. Zeg so, bedankt, Jeroen. Mag ik zijn bedankt. Zeg, en uit de nacht nou, van modellen, uh, dat soort, <laughs> zijn er genoeg die naar hier willen komen. Nee? Zeg, people, bye, hey. bye, bye. Bye, nee. bye. Nee.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 En dat is geen zuivere koffie tussen haar en die vreemde luzen. Je moet dan niet over. Sjun, alsjeblieft, moet je dan niet mee. Die heren zullen wel weten wat ze moeten doen. Die vullen profiteurs het land uitzetten, dat moeten ze doen. de luzen maar zijn schot verdiend, om samen door zijn eigen stroten te lopen. Sjun, stop nu overdrijft. Kijk, dan. Wat is het? er? Die noto, je stopt eens. Dat is het, dat moet dan. Vinken? heb je een anders. Ziet dan de blauwe restpas? Moet dat hier dat hier die beren? Komaan, Kedo, tracht Achteraan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 Ja, en ginder staat ze, Pieter. Een auto of tien verder. Zie je dat? Ja, ja, ja. Oké, oké, oké. We zijn weg. Kom. Pieter, wat ga je doen? Nou, alleszins niet in de rij blijven staan. P uh, Peter, Hier over het trottoir. Nee, godsnaam, Pieter, dat ja, ga je niet door. Jawel, jawel, wel. ja wel. dat ga je niet lukken, Pieter. Pieter! Aan, aan, aan, Jezus, oh, ik heb joh. het nog gezegd, hè. He. het is dan nog een Mercedes. Domme. Zeg, hé... Hey. Godverdomme, ze vierdubbelen zot. Wat is er vriend, ja, ja, ja. zij was er bij reis gegeten. Ja, het is al goed. Al goed, Mijn botten, godverdomme, mijn spiegel ligt eraf, heel mijn zijkant vol krassen. wordt wordt hè? is tot. ze is weg, ze hey. he. is ze is weg. Ze ze ze hem ja, die is pas, zeg, ja. Ja. die is pas. Geef haar element nu maar door. Ja. Zeg, hey, kloef, ik heb het wel tegen u, hè? Godverdomme, ja, nee. ik heb die auto nog maar drie weken. En wat gaan we ja, daar doen? Ja, wat gaan we daar aan doen? Ik denk je. Ja? De politie erbij bijna. ja. Ah, gaat het met ons kunnen doen, hè? Ja, zeg, eigen hey, mannen. zal ik eens wat krassen op je voortkant zetten? Zal ik dat eens doen? hè? Handel uw portefeuille boven, kom vriend. We gaan dat hier eens regelen, Hier de is, is hij, kijk eh, zeg, dat is mijn zijn, vriend. Ja, he? dat is mijn zijn. Het is geen lada, hè? Dat is een Mercedes. gezondheid, hè? Ja, hè? ja, jongens. Zo'n gezicht ook oh, Zo, voor minder. Oh, Peter ja. en des Cabrio. Uw verzekering zal lachen. Oh, ik heb het zo kunnen regelen. Anders zal die zeven nog op de bureau... Amai, zeg, meneer heeft geld. Van die subito? Van verleden week? Ja, natuurlijk. Dan zal er nu niet verder meer van overschieten. Toch nog genoeg om dit te kunnen betalen. Oh, ja. Oh, restaurant Malzerbe. Ja. Waar is de tijd? Weet ja, Nou, Ja, als gisteren. gisteren. We zaten toen aan dat tafje daar. Uh -huh. He, jij droeg zo'n rood ding, zo. Een overgooier, heet dat, Pieter. Zeg dat het is? Hey. Overgooier. Ja, ja, overgooier. <laughs> als je een eerste afspraak hebt met een knappe griet, dan, dan zit je niet te denken wat ze juist aan heeft. <laughs> okay. Dank u wel, mevrouw. Als hoofdschotel hebben we voor u met pistache gepaneerde lamsmootjes, mm -hmm. versierd met jonge bladspinazie en het geheel overgoten door een lichte thijmssas. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. Smakelijk, mijn naam, Mmm. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Mm. Heet je zeker dat die enige subbieter zal voorstaan? Pieter hey, Dat is nog maar een begin, hè? Hoezo? Oh, wait and see. Nou, het is nog lang. Smakelijk. Hmm. Zeg, Pieter. Hmm. Heb ik u al verteld dat ik met Jean Torfens ben gaan praten? Nee, nou, echt. Hè? Wel, ik heb nu zo mijn eigen theorie over de dood van Adriaan Winken. Nou, hmm. de zorg.